donderdag werd een Israëlische schoolbus door zo'n raket getroffen. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Bij Israëlische vergeldingsacties zijn sindsdien zeker 17 Palestijnen omgekomen. Cabaretière Karin Bloemen is onderscheiden als officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Amsterdamse burgemeester van der Laan reikte de onderscheiding gisteravond uit na de show van Karin Bloemen in Carré. Hij prees haar inzet voor de Nederlandse cultuur en haar betrokkenheid bij diverse goede doelen.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Waarin we verder gaan met onze relatief nieuwe thema maand getiteld Nachtvluchten Sportivo. Vijf enerverende ontmoetingen met gasten van sportief pluimage. Een zoektocht naar de ziel van de verbeten doordouwer. De doortastende strateeg, de verwoedstrijder... De krachtige verliezer, de jubelende winnaar. Een maand van bevlogen gasten in woord en daad met het sporthart op de tong. Onze tweede speler met startnummer 2 is Gerard Notenboom. Gerard is een echte brabo, want dit manneke kwam op 16 juni 1947 ter wereld in Tilburg. Na zijn schooltijd heeft deze sportieve vent van zijn hobby zijn werk weten te maken. Al meer dan 30 jaar traint hij nationale en internationale subtop- en topatleten, waaronder zijn geliefde en helaas te vroeg overleden vrouw Mieke Pullum, meervoudig Nederlands marathonkampioen. Ondanks dat ons Gerard al op 63 jaar uh, is aangeland, dat staat op de teller, staat deze marathonloper en personal coach nog lang niet stil. Welkom Gerard Notenboom, goedemorgen. Goedemorgen, wat een omschrijving. Ja, daar staan toch niet meteen onwaarheden in, hoop ik. Nee, nee het is allemaal wel een beetje waar, ja. ja. Stel uh, dat we door die uh, termen aan het begin even gaan lopen. Dat heb ik uh, vorige week ook uh, met sportverslaggever Sebastiaan Timmerman gedaan. Mm -hmm. uh, ik zag namelijk in zijn ogen ook wel reacties op de momenten dat ik zei... verbeterd doordouwer, doortastend stratege, verwoedstrijder. Ben jij een verbeterd doordouwer? Op, op momenten. Niet met alles, maar op momenten kan ik wel mijn eigen ergens in vast bijten en dan ook vasthouden. Dan laat ik het niet meer los. En welke specifieke momenten zouden dat dan kunnen zijn? Ja, waar iets, waar iets uh, aan vasthangt en waar waardes tussen mensen aan vasthangen, dan, uh, dan vind ik dat wel belangrijk om het, om het vast te pakken. Dat bedoel je dus met wanneer er iets aan vasthangt. Wanneer er ja. waarden ja. aan vasthangen die met intermenselijke relaties ja. te maken hebben. Ja. Beloftes bijvoorbeeld. Beloftes bijvoorbeeld, of, afspraken, ja. die soort zaken. Ja. Dan laat ik er niet zo snel los. En dan bijt je er echt als een tijger in vast. Ja. Wanneer ja. laat je wel los? Uh, als het al bij voorbaat zinloos is. Als je, als je al gaat zien van ja, dit gaat het niet worden dan laat ik vrij snel los. Dan, dan ben ik geen doorbijter. En uh, ja, ook op momenten je, je, dat het een beetje overbodig wordt... en die soort, soort dingen, dan, dan wordt het allemaal een beetje moeilijk. En dan laat je het los. En in de loop van je leven verandert het natuurlijk wel. Je gaat meer relativeren, dus je, je gaat niet meer zo snel op dingen in... waarvan je denkt van, ma, is niet echt de moeite, is, is, is dat het, het, het hele duidelijke gegeven? Uh, men wordt milder naarmate men ouder wordt? Be bedoel je eigenlijk die ontwikkeling die je in de mensen ja, doorhaalt? Ja, wel. misschien wel. Niet alleen milder, maar je gaat de dingen anders zien. Als je jong bent, dan zie je alleen hetgene wat er gebeurt. Als je, naarmate je ouder wordt, zie je ook de dingen die daarachter zitten. En die ga je dan beter herkennen. En dan ga je ook op die dingen die erachter zitten reageren natuurlijk. En dan krijg je een heel ander beeld... En, en dat vermogen tot relativeren, wat je steeds beter leert... dat maakt dat je kunt loslaten dus? Ja. Ja, ja dat je gaat loslaten. Of, je, of het dan een kwestie is van kunnen loslaten of willen. Maar je gaat gewoon loslaten omdat je weet van ja, dit is, dit is een zinloze missie. Dus dan moeten we niet te veel energie in steken en dan laat je het gewoon gaan. Ja. We gaan even door naar de volgende, de doortastende strateg. Nee, denk ik niet. Nee? Moet je dat niet zijn in de topsport? Ja, maar als coach is, dit, is het een ander verhaal. Ik ben ook een coach die uh, die bij de atleet laat liggen. Ik vind de atleet is verantwoordelijk voor zijn eigen, voor zijn eigen carrière. <coughs> en als coach begeleid je hem daarin. Vertel je hem hoe je het moet doen, wanneer hij wat moet doen. Maar of hij je doet en hoe hij je doet, dat moet hij zelf bepalen bij mij. Ik ben geen coach die iemand aan de hand neemt. En, en allerlei dingen voor hem gaat regelen en gaat doen. Moet hij zelf doen. Daarmee kan hij ook bewijzen dat het een topper is. En, en als we het hebben heel specifiek over de toepasbare strategie binnen een wedstrijd. Mm -hmm. Dan is het misschien weer een ander verhaal. Omdat je dan wel de fijne kneepjes van dat vak moet meegeven aan die uh, student. Noem ik hem maar even. Ja, je gaat hem, je gaat hem uh, in de tijd dat je traint. Ga je hem coachen. En ga je hem wijzen op het gevoel wat hij moet krijgen tijdens een, een loop, in dit geval dan, een lopers. Je laat hem wedstrijden lopen om die dingen te ervaren. Maar ik ga bijvoorbeeld niet voor een marathon... een, een atleet nog een half uur van tevoren instaan praten... hoe hij moet lopen, waar hij moet lopen. Dat zijn dingen die moet hij zelf ontwikkelen. Ik ga bijvoorbeeld ook geen drankposten regelen... en die soort dingen waar wel gebruikelijk is in, in, in het atletiek... In, in de marathon lopen. Dat is toch iets waar de atleet zelf moet gaan... Regelen, die, die verantwoording zelf moet gaan dragen. En daar ga ik hem alleen. Ja, ik geef het hem in het begin aan, een jonge loper. Maar naarmate ze ouder worden en er meer ervaren worden, moet hij dat zelf gaan doen. Dus met de ingrediënten die jij aanreikt, moet hij ja, zelf zijn eigen dagsoepje ja. bereiden. En daar herken je ook de topper aan. Dat hij ook die dingen leert. Een topper die, die verzamelt, die heeft altijd de, de mogelijkheid of de, de, de kunde. Om de goede mensen om zich heen te verzamelen. Om te zorgen dat hij een goede medische begeleiding heeft. Goede trainer heeft. Uh, alle andere zaken rond zichzelf goed verzorgd zijn. Daar herken je een topper aan. Want die talenten. Het is dus, zoals jij het nu omschrijft. bijna niet zo dat je alleen maar een talent voor die sport moet hebben. Maar je zou dan ook het talent moeten hebben. om inderdaad. de juiste mensen om je heen te verzamelen. Ja. ja. Je kunt. Ik vind altijd. Een, een topper herken je aan zijn intelligentie. Het zijn over het algemeen. heel intelligente mensen. die. Een, een plan hebben. Er is een, een, een, een hockeycoach ooit geweest die heeft gezegd... een topper heeft een plan en een loser heeft een excuus. En zo simpel is het ook. Een topper heeft een plan. Die weet precies waar hij mee bezig is. Die weet precies hoe hij het wil. Welke mensen die nodig heeft. Op welke momenten je er moet zijn. En die gaat ook geen overbodige dingen doen. Die ziet ook de momenten in zijn leven van... nu moet ik, nu moet ik er zijn. En dat, is, dat, dat zijn eigenschappen van een topper. En ja. dat is meer dan alleen maar hardlopen en zo snel mogelijk thuis willen zijn. Dan koppelen we even dat doortastende strategisch zijn los van de sport. Maar als je het op jezelf uh, van toepassing zou laten zijn persoonlijk... ben je dan wel strategisch ingesteld? Nee, ook niet, ook denk niet. ik. Nee. ik uh, is eigenlijk altijd, heel mijn leven al zo'n beetje geweest. Ik pak de dingen zoals ze komen... En ja, de uitspraak van er komt een trein langs... dan moet je wel of niet opspringen, ik denk voor mij heel erg geld. En het typische is dat op goede momenten ook altijd een trein langskwam... waar ik dan op kon springen. Dus ik zag niet alleen die trein rijden, maar ik sprong er dan ook nog wel op. Maar is dat dan geluk hebben dat die trein op goede ja. moment langs kan rijden? Of heeft dat ook weer te Weet maken met dat je daar zelf... Waarschijnlijk wel. verantwoordelijk Waarschijnlijk, voor, bent, ja. voor bent geweest om, om dat zo ja. toch als bedding voor jezelf ja. te creëren? Waarschijnlijk uh, creëer je op een gegeven moment ook wel omstandigheden voor jezelf... dat die trein mogelijk langs kan komen, ja. zeg ik dan altijd. En dan, ja, dan spring je er automatisch op. De verwoedstrijder, waar zit die in Gerard Notenboom? Ja, ik denk, <laughs> ja. Ik denk dat het ook wel meevalt. Ik ben... Ik weet niet of ik een strijder ben. Nogmaals, als er iets aan vasthangt... en als er, als er iets, iets... belangrijks is, ben ik wel een strijder. Is winnen belangrijk? Nee. Winnen vind ik voor mezelf niet zo belangrijk. Ik vind het belangrijker om... Uh, om een goed gevoel te hebben. En als het goed gevoel hoort bij iets verliezen... ja, dan het zij zo. En als het goed gevoel hoort bij iets winnen... Ja, dan zal ik daar ook van profiteren natuurlijk. Dan neem je dat ook mee. Dat is al bijna de uitleg van een krachtig verliezer zijn, toch? Misschien wel. Ik denk dat... wel dat ik, uh, dat ik goed, kan ja, goed kan verliezen is natuurlijk een groot woord. Maar ik, kan wel weet, ik weet wel wanneer ik verloren heb, laat ik het zo zeggen. En dat accepteer ik dan ook. En zeker als, als je verliest van iets wat beter is. Of beter was. Of... of uh, onmogelijk was om daarvan te winnen. Dan verlies ik, uh, verlies ik met plezier bijna. En dan zeg ik van, nou hier moet ik van leren. Dan trek ik daar mijn lering uit. En dan probeer je de volgende keer beter te maken, of beter te doen, of beter te kunnen. En zo stapel je je, je ervaringen die stapelt je op die manier op. Dat klinkt heel positief, hè? Uh -huh. Dus dat je uit een verlies uh, uh, het leermoment haalt... Ja. En, en weet dat je dat kunt meenemen en het de volgende keer beter kunt doen. Zijn er ook momenten dat je bijvoorbeeld dan vloekend en tierend denkt... ja, uh, dit had anders gekund, dit had anders gemoeten? En, uh... ja. ja, die zijn er wel. Zeker ja. binnenin. De, naar buiten komt er niet zo, nee? uh, niet zo uh, makkelijk naar buiten. Nee, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn... die me ooit echt, echt heel boos hebben gezien. Maar binnenin wel. Binnenin moet dan de strijd en, en uh, de emotie. Is dat niet heel ongezond uh, voor je voor lichaam en, en, ja, en geest... Om, om op te kroppen en dat er ik, niet uit te gooien? Ja, ik weet niet of ik het opkrop. Ik zoek dan wel een weg om het weer kwijt te raken. Maar dat is dan niet met, met stoelen gooien of, of dingen kapot slaan. Maar dan zoek ik wel een ander... Ik heb bijvoorbeeld anderhalf uur lopen. Of, of ik pak de fiets en, uh, en ik ga fietsen. Of... Want je bent heel ja, bewust met je lijf bezig. Dus Redelijk, ja. daar waar je eventueel zou signaleren... dit is niet goed voor mij... dan zou je daar een oplossing voor zoeken. Maar dan, dan, ja. dan vind jij dat dus in ja. het een stuk lopen? Bijvoorbeeld, fietsen. ja. Want het kan ook zijn in een boek lezen. Of, en dat zijn ook nogal uitzonderlijke dingen. Eh, boeken lezen. Eh, of, of iets maken. Of iets, maar dan ben ik in ieder geval met mijn lichaam bezig. Laat ik het zo, eh, zo omschrijven. De laatste term, Gerard Notenboom... die bij ons in de introductietekst voorkwam... dat was de jubelende winnaar. Ja. Het staat dan even over, tegenover ja. de krachtige verliezer. Ja. Dus wel een jubelend... maar ook weer intern. Ja. Een intern, jubelende winnaar. Ik kan ontzettend blij en gelukkig... aan uit mijn plaat gaan, zeg maar. <coughs> maar dat ziet niemand. Of bijna niet. Er zijn wel mensen die het zien aan me. Maar het is niet zo dat ik echt... heupelend en springend door een finishgebied ga... of... Als er iets anders thuis iets gebeurd is, of wat dan ook. Het wordt ingetogen, wordt echt gevierd bij mij. En dan, uh, maar ik ben, dat kan dan wel heel erg gelukkig en blij zijn. Bijzonder is dat. Ja? ja zijn er wel eens mensen die jou door elkaar schudden... en zeggen, nou Gerard, nou wil ik toch eens iets meer zien... van wat je uh, beleeft emotioneel gezien? Nee, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet. Hoe, hoe was jij als jongetje? Want je zei net al... Um, naarmate je ouder wordt, dan, dan komt er een relativeringsvermogen naar boven. Je wordt wat milder, je gaat mm -hmm. anders naar de dingen kijken. Laten we eens even teruggaan naar dat moment dat je nog niet zo anders naar de dingen keek. Wat voor jong manneke? Manneke, moet ik eigenlijk zeggen. Manneke, ja. Een manneke. Ja, even voor de duidelijkheid: wij komen allebei uit Brabant. Uh, maar we kunnen maar beter gewoon <laughs> <laughs> verstaanbaar Probeerden, Nederlands we, ja. uh, dit, uh, ja. dit interview blijven doen, natuurlijk. Uh, maar wat voor manneke, waarde jij, moet ik dan zeggen? <laughs> wat voor mannetje was je? Dat is moeilijk te omschrijven, denk ik. Ik, ik. Er is ooit een gebeurtenis geweest tussen mijn vader en mij... en ik denk dat dat typerend was ook voor mij. En dat was... Uh, die was aan het werken in de tuin, moest die iets aan het doen... en daar stond ik bij te kijken. En dat irriteerde, denk ik, die man. En dat, toen zei hij op een gegeven moment... Van, als, je, als je niet mee wilt helpen, dan ga je maar weg. En toen ben ik omgedraaid en ik ben weggelopen... En later zei hij tegen mij, hij zei, ja, is toch typisch? Ik zei, ja, hoezo dan? Hij zei, nou, als ik dat tegen mijn andere zoon zeg, kinderen zeggen... want we hadden, ik had drie broers, die draaien dan om... en die gaan gelijk meehelpen om allerlei dingen te doen. Hij zei, jij draait om en je loopt weg. Ik zei, ja, maar dat zei je toch. Ga maar weg. Ik zei, dan, dan ga ik dus weg. En dat, dat is typisch zoals ik in elkaar zit, denk ik. Als mensen iets van me willen, moeten ze gewoon laten merken of zeggen van nou wil je dit en dan doe ik alles voor iedereen bij wijze van spreken. Maar als ik merk van ja het hoeft niet of ze willen het niet of dan ook, dan ga ik daar niet mee om. Dan, dan ga ik dat niet doen. Is dat een, een vorm is... van bescheidenheid? Misschien wel. En jezelf wegcijferen? Minder ja. profileren? Zeker vroeger was ik, was ik wel verlegen ook en dan durfde ik me niet te profileren. Dat ik hier zit is voor mij best een, een stap. Want nu sta ik in de belangstelling tussen haakjes. En dat is iets wat ik eigenlijk liever nie, niet doe. Ik blijf eigenlijk liever gewoon een beetje op de achtergrond... en uh, mijn ding doen. En Ja, dan gaat het het best. En is die verlegenheid dan wellicht ook de aanleiding geweest... of een, of een reden geweest... Inderdaad, om, om, om het meer in, in, in de fysieke uh, vorm te zoeken. Dus, dus je te storten op die sport, want dan, dan, dan kun je op die manier wel laten zien. Maar dat kan in alle bescheidenheid op zich. Ja, um, misschien wel. Het, het, is, het heeft iets te maken met, met mensen helpen. Ik ben begonnen in de sport als in, in de medische hoek. En verzorging, revalidatietrainingen, enzovoort, enzovoort. En dan, daar ga je mensen mee helpen. Want mensen komen met vragen: uh, hoe moet ik dit, hoe moet ik zus, hoe moet ik zo. Dus je gaat die mensen helpen. Je gaat gaandeweg, de proces, ga je zien van. Dit gaat, dit gaat gewoon verkeerd. Het heeft geen zin om. En dat was zeker in Nederland een aantal jaar of, of tientallen jaren geleden. We praten over dertig over jaar geleden. Alleen maar pleisters plakken. Nederland is geen preventief land. Wij zijn niet gewend om preventief te denken. We wachten altijd tot er iets is, tot er een blessure is... Of, of tot er een ziekte is, en daar gaan we dan mee aan de slag. Dat doen we dan ook wel best goed. Alleen, ik vind en vond toen... dat, dat je eigenlijk veel beter kunt proberen om daarvoor te zijn. En dat was mijn drijf dan. Van probeer die blessures te voorkomen. Probeer mensen op een goede manier voor te lichten... zodat ze op een goede manier die sport uh, uitoefenen... De gast uit het vorige uur, Dick Swaap... die heeft in een boek geschreven daarover... dat hij vond dat sporten allemaal maar niet zoveel was... vanwege de ongevallen, de blessures, enzovoort, enzovoort. En daar ben ik het dus wel mee eens. Alleen, sport is, is, is voor ons essentieel. Het is gewoon noodzakelijk. Alleen, je moet wel proberen om dat op een goede manier te doen. En dat was mijn drijf van... ik wil mensen vertellen hoe ze het moeten doen... en, en waarom ze het moeten doen... en hoe ze het goed moeten kunnen doen... En, ja, daar haalde ik mijn voldoening uit. Toen ben ik bij Willem II terechtgekomen. En ja, daar zie je daarop, op een professioneel niveau... zie je ook van alles nog misgaan. Omdat het de manier van denken is in Nederland. Afwachten tot er iets gebeurt en dan pas gaan we iets doen. En ik vind, je moet eerder iets gaan doen. Je moet zorgen dat het niet verkeerd gaat. En dat was mijn drijf. En dat, en dat kun je lekker op de achtergrond doen. Want dan kun je mensen vertellen, van nou, je moet het op die manier doen... En dan ga je dus sturen. Vaak laat je mensen dingen doen zonder dat ze er zelf bij nadenken. En dan stuur je ze die kant op. Ja, dat vind ik dan geweldig. En dan kun jij bij wijze van spreken... op het moment dat je die sturing hebt aangebracht... je een beetje terugtrekken ja. in alle verlegenheid... Ja. en kijken of het, resultaten of het resultaat erop ja. ja. En daar leer je dan ook van. Want daar leer je veel meer van als dat je op je school leert. Als dat je uit boeken leest. En, en de theorie is, is heel anders dan met mensen in de praktijk. En dan sta je op een afstand te kijken en dan zie je die mensen gelukkig zijn. En dan, ja, dan ben je zelf ook gelukkig. Daar doe je het dan voor uiteindelijk. Want dan ben je toch die egoïst die voor zijn eigen een fijn gevoel probeert te creëren. En geniet als andere mensen de, ja, een fijne wedstrijd hebben gehad. Of iets hebben gepresteerd waarvan ze naar, waar ze naartoe gegroeid zijn. Of waar jij ze naartoe gestuurd hebt. Zie jij dat dan inderdaad echt zo? Dat jij dan toch alsnog alles wat je doet... Um, terug kunt voeren op een vorm van egoïsme. Want jij wilt jezelf dat goede ja. gevoel bezorgen wanneer ja. je anderen gelukkig ziet. Ja. Maar ik denk ook dat het zo werkt. Ik denk ook dat het zo is. Dat het gewoon is van. Nou, ik help mensen en dan hoor je te doen voor je eigen gevoel. Ik zie wel heel vaak om me heen dat mensen elkaar helpen of, of, of dingen voor elkaar doen om daar iets voor terug te krijgen. En dan verwacht ik iets terug. En, en ik noem, er is ooit een boek geweest. Dat heette de economie van de liefde. Of liefde is economie, ik weet niet meer precies hoe de titel was. En dat omschrijft dan de relaties tussen twee geliefden, die alle twee toch dingen terug verwachten van elkaar. En, ja, maar dat is niet de essentie van geven natuurlijk. Om vervolgens nee, terug te mogen nee, nemen. Nee, maar dat is wel wat je heel vaak in je omgeving ziet. In, in de actie tussen mensen onderling, die hebben altijd zoiets van... ja, ik doe dit voor jou, ik verwacht wel een keer iets terug. Ik denk, nee, waarom? Je doet het toch voor jezelf. Je wilt iemand helpen omdat je er zelf een goed gevoel van krijgt. Hoe was dat in het gezin waarin jij opgroeide? Want je zei het net al: uh, je hebt nog drie broers. Ja. Vier kerels in huis, pa erbij. Dat zal moeder uh, best een, pittig een, een, een gevonden zusje. hebben. Plus en een zusje, zusje ook nog. Ja, ja, ja. Een groot gezin, vijf kinderen. <laughs> vijf kinderen. Ja. Grappig. Ja, ik, een, ik kom ook uit een gezin van vijf kinderen. Ja. Dus, dus ik weet een, wat het is. Alleen uh, de opbouw van het gezin: we hadden drie oudsten, zeg maar. Een, de oudste was een, een, een, een zoon, oudste zoon, dan de dochter en dan weer een zoon. Daar zat dan vijf jaar tussen voor de volgende en daar zat weer vijf jaar tussen voor, voor mij. Dus ik was een nakomertje, zeg maar. En dan als jongste, tussen mij en mijn oudste broer zat iets van dertien jaar, geloof ik. En die afstand is, als je vijftig bent, niet zoveel, maar wel als je, ik was drie en dan is hij al verloofd. En hij staat op de Tomos uh, en ja, ging richting zijn verloofde. En ja. jij mocht bruidsjonker ja, zijn de, toen Er zijn ooit grappen gemaakt, ik weet niet of het echt zo is... dat zijn verloofde mij de luier nog aangedaan aan heeft. Ik bedoel, Zo groot was het verschil. En dan, ja, je hebt dan niet zo heel veel meer aan elkaar. Want ik zit in het stadium waar hun allang doorheen zijn geweest. En je hebt niet echt hulp van elkaar... Maar het was wel een gezellig gezin. We hebben veel plezier gehad. Maar, maar echt het directe contact en het samen je ontwikkelen en opgroeien... dat heb je dat dan wel niet. gemist binnen nee, dat ja, gezin? Ja, ja, dat want je niet. was dat huppeltje wat er achteraan kwam. Ja, precies. Ja. En mijn broer boven mij, vijf jaar ouder dan ik... die was een puber. puberen. Dan was ik tien, is hij aan het puberen. En ja, ik mocht niet met hem mee. Want hij ging met zijn vrienden. En ja, dan mocht ik niet mee mee. Want dan was ik te jong. Dan was ik te vervelend klein jongetje. Ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben toen de schiet me nu te binnen. We hebben, ik, ik was uh, elf jaar. Toen ging mijn zuster die ging trouwen. Daar waren uh, de broer van, van de bruidegom. Die deden een, een, een act. Een uh, imitatie act. En dat zijn wij toen ook gaan doen, mijn broer en ik. Dus het huppeltje van elf jaar. En hij was een jongen van zestien. En dan stonden wij op toneel. Stonden we uh, imitaties te doen. Parade de beste in Brabant. Dus hebben we eigenlijk een jaar of zes, zeven volgehouden. En dan heb je wel een band samen. Want dan ben je samen iets aan het doen. Terwijl we naast het optreden, zeg maar... hadden we eigenlijk niet zoveel met elkaar... en leefden we alle twee ons eigen leven. Nou, dat is dan wel heel typisch dat je dan via andere zaken... toch weer een band met elkaar krijgt. En was dan ook de verlegenheid ver te zoeken... wanneer je op het podium stond? Op het podium wel alsof je in iemand anders huid gekropen ja. bent... en dus je hoeft jezelf ja. niet te laten zien. Ja. ja. En daar, dan, dan ontwikkelt je ook dat gevoel van je, je afsluiten voor je omgeving... en je ding doen, om het zo maar even te zeggen. En hij heeft me later weer geholpen, als je lezingen wilt geven... en dan zitten 500 mensen in de zaal, of 30, of 4. Dat doe je onbevangen, omdat je toch die gordijntjes weer dichttrekt... en door het gordijntje je, je verhaal vertelt... En dat lukt dan heel goed. Dan heb je op dat moment, vroeger heb je dat opgebouwd. Hoe bereid jij je daar dan op voor? En ga je dan inderdaad werkelijk terug naar die momenten uit de jeugd? Nee. Of, of, of is er een andere soort fysieke nee. voorbereiding van ademhaling, nee. rust, nee. concentratie? Nee. Ik ga daar gewoon naartoe en ik ga daar staan. En, ik... en je weet wat je in huis hebt. Ja. ja. En dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met vertrouwen. Vertrouwen, weet je wat je kunt, de ervaring die je hebt. En dan ga je denken: nee, daar heb ik geen speciaal ritueel voor. Nee. Jarenlang geïmiteerd, staand op ja. het podium samen met je broer. Wat is het moment geweest? Kun je dat tenminste herinneren dat je een, een keuze hebt gemaakt voor jezelf? Welke richting je op zou gaan? Nee. Het is, uh, kijk, sport is altijd van kleins af aan een heel belangrijke factor voor me geweest. Um, 30, 40 jaar geleden was sport een heel ander uh, item in de, in de samenleving dan nu. Hè, dit, dit, uh, het is wat, nu wat veel is professioneler. Kort, ja, kort uitgelegd. Is dat dan het verschil? Dat ja, het nu professioneler het is veel professioneeler. Ook in de begeleiding. Een fysiotherapeut vroeger had niks met sport te maken. Nu is het een heel belangrijk onderdeel van de sport. Sportartsen, uh, mental coaches, noem maar maar op. Pas vroeger niet. Dus ook de studies die je wilde doen, die moest je altijd naast je. Dus ik had twee carrières, zeg maar. Ik was inkoper bij een bandindustrie in de MOS. En daarnaast bouwde ik dus aan die sportcarrière. Dat hield in dat ik 80 uur in de week werkte, of op zijn minst bezig was. Daarnaast nog tijd vond om te sporten. Dus dat was een hectische tijd, dat was, dat was zwaar. In, in die zin dat je lichamelijk toch wel belastend bezig was. Ik wou zeggen, dat klinkt als roofbouwpleger op je eigen ja, lichaam. Ja, soms wel, soms ja. wel. En dan, uh, ja, dan moest je toch op, op een manier teruggevloten worden. Uh, maar je had dan op een gegeven moment toch wel die drive om: ja, ik wil daar, ik wil dat bereiken, ik wil dat gaan doen, wat ik net al zei: je wilde mensen helpen, en, enzovoort, enzovoort. Um, de sport was was was dus voor mij belangrijk en en je probeerde daar in zover mogelijk te komen als je ja. Alle mogelijkheden die je die, uh, binnen, binnen had. En wat was het moment dat je dan de tweede carrière. dus wat zijn nou banden inkoop? Bandenindustrie, ja, ja. ik was inkoper bij uh, Wat Welk moment <coughs> kon je dat dan ook loslaten. en, en volledig uh, je richten op, op die carrière. die ja. eigenlijk uh, volledig je ambitie. Uh, daar, had? Werd, daar werd ik bij geholpen, want het was al veel langer: we moeten een keus maken, ik moet een keus maken. Maar het is altijd moeilijk om een keus te maken, omdat het altijd maatschappelijke gevolgen heeft natuurlijk. Alleen die keus werd voor mij gemaakt. En die bandindustrie die ging dicht in 1994. Dus die werd gesloten, ja. En dan was de stap makkelijk gemaakt. Ja. Je had geen andere baan. Dus. En je had een hele carrière in het hele sport gebeuren. Dus dat, dat ging, toen eigenlijk rimpelloos ging dat eigenlijk rimpelloos over. Dus als klein manneke heb je niet bewuste moment ervaren dat je denkt: ja, ik wil toch echt wel die sportkant op. En dan, ik noem het even tussen aanhalingstekens. In de hulpverlenende richting. Nee, nee. nee. Het, het zijn die treinen, wat ik waar, wat ik dus straks zei, die telkens langs kwamen waar je dan opspringt en en zo ontwikkel je je gevoel en en ga je een bepaalde richting uit. We gaan nog heel even terug naar naar het, het jongetje voordat je die die richting uit ontwikkeld bent. Wat wij namelijk altijd doen bij nachtvluchten hier op Radio 1, dat is dat wij op zoek gaan in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... naar een fragment uitgezonden op jouw geboortedatum. Hmm. Daar heb ik het al eerder gezegd. Dat is 16 juni 1947. Dus jij wordt dit jaar 64. De kop is eraf, denk ik dan ja. maar. Van die exacte datum hebben wij niks gevonden. Maar we hebben wel uit juni 1947 een fragment gevonden. En dat gaat over de onthulling van een gedenkteken voor in de Tweede Wereldoorlog omgekomen sportbeoefenaren. Mm. En dat werd onthuld in het Olympisch Stadion in Amsterdam... door niemand minder dan Prins Bernhard. Dus wij gaan terug naar in dit geval 22 juni 1947. Koninklijke hoogheden, dames, heren en jonge mensen. We zullen thans overgaan tot de onthulling... ...van het beeld ter herinnering aan de sportbeoefenaren, mannen en vrouwen... ...die in een afgelopen oorlog hun leven gaven strijdende... ...voor de goede zaak en de bevrijding van ons land. Laat dit beeld tevens een teken zijn tot aansporing voor, voor ons allen... Om, zowel in vredes- als in oorlogstijd, onze plicht te doen en veelal meer nog ten bate van ons Koninkrijk. Koninklijke Hoogheid, Prins Bernard der Nederlanden, u hebt erin toegestemd om het zijn te geven voor deze onthulling. Ik mag u eerbiedig verzoeken, thans hiertoe over te gaan. Maar ik u thans verzoeken tot de onthulling van dit gedenkteken over te gaan. Ja, prachtig fragment. Uit juni 1947, de geboortemaand van onze gast hier bij Nachtvluchten Sportivo, Gerard Notenboom. Onthulling van een monument, eh, omgekomen sporters... Dat klinkt jou ook niet heel onbekend in de oren, natuurlijk. Um, want jouw echtgenote Mieke Pullen is, uh, was een fantastische sportvrouw. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? In de sport. In de sport. In de sport. Waar? Wanneer? Details. Ja, dan moet ik terug naar 1994. En ja, ik had een, een fitnessbedrijf waar ik werkte. En daar kwam ze sporten. Ja, en zo is het eigenlijk uh, ontwikkeld. Ik ben er ook aan trainen. Dat ja, klinkt heel klinisch, hè? zo is dat ontwikkeld. Uh, was er sprake van uh, een vonk, een liefde, uh, vlinder? Bij mij in ieder geval wel. Ja. ja, was een vonk. Bij Mieke ben minder. Heeft een tijdje geduurd. En uh, ja... Maar je werkt dan heel close met elkaar. Om de, als trainer, is dan zo. je ziet het ook heel vaak tussen atleten en trainers overigens... En ja, dan gaat het gewoon vanzelf. Ontwikkelt het ontwikkelt zich vanzelf bijna. Omdat je ook fysiek op een manier aandacht aan elkaar besteedt. die niet meteen met erotiek te maken hoeft te hebben. maar dat je wel die intimiteit, ja, ja, ja. dichtbijheid ja. opbouwt. Als, zeker als trainer ga je proberen om zo. althans doe ik. probeert zo dicht mogelijk bij iemand te komen. om, om te ontdekken hoe hij voelt, hoe hij denkt, hoe, hoe emotioneel hij is. En, en hoe je die kunt triggeren om bepaalde dingen te doen. Kijk, een lichaam is, is bereid en kan ook bijna alles doen. Alleen, de geest is daar de bestuurder van. En hoe sterker die geest is, hoe verder je een lichaam kunt krijgen. Dus je moet proberen om die geest zoveel mogelijk onder controle te krijgen, zou ik bijna zeggen. En ja, dan moet je iemand heel goed leren kennen. Dan moet je heel close zijn met elkaar, zeg maar. Maar dan is het, en blijft het natuurlijk altijd nog de bedoeling... dat je daaruit niet een relatie laat nee, het voortvloeien. Nee, maar het gebeurt wel eens. Ja. ja in dit je geval zegt, je ook... zegt ook dat het veel gebeurt. Ja, ja, je hoort het heel veel. Omdat je die intimiteit ja. ook met elkaar deelt. Ja. En omdat je ja. ook zo in elkaars geest en lichaam zit. Ja. En je bent heel vaak samen. Je bent heel vaak samen uh, tijdens trainingssessies. Dus je bent dagelijks eigenlijk samen bezig. Ja, en dat geeft toch een, een zekere spanning. En, ja. Het is misschien ook wel zo, hoewel niet bij Mieke... maar wat je dan ook wel vaak ziet... dat atleten afhankelijk worden van de trainer. Zich ook helemaal geven aan zo'n trainer. Van, ja, hij, hij kan mij sterk maken, hij kan mij beroemd maken... hij kan me beter maken. En dan komt er een soort afhankelijkheid... wat natuurlijk ook uh, ja, belangrijk daarin meedraagt. Belangrijk meedraagt in het ontwikkelen van een relatie... Ja. of belangrijk meedraagt in, ja, ja, ja, ja. Het, ontwikkelen nee, in het, het ontwikkelen van de topsport? Ja, ja. Ook wel in het ontwikkelen van die topsport... maar dat kan ook wel zonder een relatie natuurlijk. Maar, maar... andersom, werd jij ook afhankelijk van haar dan... Emotioneel en relationeel gezien. Want, wat ik kan me voorstellen, wat je nu uitlegt, mm -hmm. inderdaad, dat de sporter die ziel en zaligheid bij jou neerlegt. Ja. om te bereiken wat hij wil bereiken. dat die dan op een bepaald moment afhankelijk van jou wordt. Maar andersom moet die afhankelijkheid er toch ook zijn. Anders ben je niet gelijkwaardig. In de relatie bedoel ik dan, hè? Ja, ja, in die relatie wel. Maar ik heb altijd, en dat heeft me overigens, daar heb ik later nog wel over nagedacht. altijd wel verbaasd dat ik onze relatie en het trainer zijn van haar... altijd heel goed gescheiden heb kunnen houden. Omdat je als trainer moet je toch wel iemand iets laten doen... waarvan je denkt, nou, is eigenlijk niet helemaal gezond. Of, maar in de top gebeurt dat. dat ja, dat, dat is inherent eraan. Waarvan je als man zou zeggen, van ik laat het mijn geliefde niet doen. Dat, uh, of je ziet ze soms wel eens pijn lijden, Waarvan je als geliefde dan zegt van, ja, dit gaat niet, dit moet niet. Terwijl je als trainer weet van, ja, dit moet wel. En je moet wel die dingen kunnen scheiden natuurlijk. En dat heb ik eigenlijk altijd wel goed kunnen. Zij was 30 toen ze begon met atletiek. Ja. Ja. Dat is natuurlijk vrij laat vrij op laat. zich. Ja. Waarom kwam ze naar jouw uh, school toe? Uh, met een specifieke reden? Ja. Of had ze van jou gehoord? Ja, de precieze reden weet ik Het was in ieder geval de bedoeling dat ze, ze wilde sterker worden. Ondanks dat ze al ontzettend sterk was... Maar ze wilden sterker worden en ze hadden een, een uh, lezing gekregen van de atletiekunie. Om dus ook krachttraining te gaan doen. Uh, ja. en zo was eigenlijk de link gelegd en is ze bij mij ja. terechtgekomen. Jij zei net, bij haar was die vonker niet meteen. Mm -hmm. En op een bepaald moment wel. Of, of dus, is het ja, ik denk gegroeid. langzaam gegroeid. Ja. Ja. Ja. En vervolgens uh, spatte het er vanaf, want ja. jullie zijn... Uh, ja. Tot aan 2003 gewoon bij elkaar ge geweest. Geleefd. Ja, bijna 24 uur per dag. Ja. ja. En ik zeg tot oh, aan ja. 2003, want <lacht> Mieke leeft niet meer. Dat is, nee. dat is een, een, eigenlijk een, een verschrikkelijk verhaal. Misschien moet je het zelf vertellen. Je kunt het allemaal wel opzoeken op Wikipedia en zo. Maar ja. Ja. Uh, wij hebben dan uh, natuurlijk uh, de, de luxe dat jij recht tegenover ons zit hier... <lacht> s ochtends om zes minuten over half zeven bij Nachtvluchten op Radio 1... Uh, Gerard Notenboom. Wat, wat is er gebeurd? Ja, dit is een bizar verhaal uiteindelijk. Uh, we waren aan het trainen... en ik zeg dat maar nog maar even voortgemaakt. Voor de marathon van Tahiti. Het was, Mieke was wereldkampioen geworden... en we wilden de titel verdedigen in Puerto Rico. Op haar 44ste verjaardag werd ze in Brisbane wereldkampioen. Ja, ja. En die titel moest verdedigd moest worden. Moest verdedigd worden. En dat ja. kan één keer in de twee jaar... Dus in 2003 waren de wereldkampioenschappen in Puerto Rico. En dan zouden wij dus die marathon, zouden ze de titel gaan verdedigen. Puerto Rico is vrij warm in juli. En we wilden als voorbereiding een marathon lopen onder ongeveer dezelfde omstandigheden. In Tahiti zijn die omstandigheden hetzelfde. De, de temperatuur ligt daar tussen in die periode in februari tussen de 28 en 32 graden. En dat was voor ons een uitstekende kans om daar naartoe te gaan. Nou, een van de laatste trainingen. Uh, ze werkte in een bos. En ze liep dan... ...s morgens van Oostenrijk ...naar een bos. 16 kilometer, s'avonds terug. Een beetje de laatste week... ...voordat we zouden gaan. En uh, ik heb haar... ...door het bos gefietst. Daar ging ze liever niet alleen doorheen... En op de weg afgezet op de Belgische Dijk. Op welk tijdstip? Dat was morgens zoiets? om half zeven. Ja. En uh, toen ben ik terug naar huis gegaan. Ze is, ze is doorgelopen. Ik ben terug naar huis gegaan. En om uh, kwart over negen belde de, het bedrijf op: van waar blijft Mieke? Ja, en dan krijg je een deken over je heen. En dan weet je eigenlijk al: hier is iets mis. Ik zei: nou, die moet al bij jullie zijn. Ik zei: maar die heb ik om half zeven afgezet op de weg daar. En dan loopt ze daar uh, ja, zeg maar een uur en een kwartier op. En dan moet ze daar zijn. Ja, ze is er niet. Dus ja, wat doe je dan? dan? Dan staat alles stil. Je laat alles uit je handen vallen. En ik, ben, ik heb de fiets genomen. En ik ben de route gaan fietsen die Mieke gelopen zou kunnen hebben. En uh, een heel nee, ik ben met de auto gegaan eerst. En uh, stukken kon ik niet met de auto... Dus die heb ik de auto neergezet en ben ik gaan lopen. Zo ben ik naar haar werkgever in de bos gegaan. Ondertussen contact houdende met een collega van Mieke. En die heeft ziekenhuizen gebeld en politie gebeld. Maar ja, niks bekend. Toen ben ik uh, teruggegaan naar Oostenrijk. En ben naar de politie gegaan in Oostenrijk. Ik heb ze opgegeven als vermist. Want jij wist gewoon onmiddellijk. Toen zijn gewoon, niet aan. Ja, ja. Hoe ja. voel je dat? Ja. Waar voel je dat aan? Kun je niet omschrijven. Nee. Je voelt het. Bizar, ik heb ook in, in, een, in een telefoongesprek... wat ik toen met die collega had... Ik, ik heb toen ook gezegd, ik ben ze kwijt. Zonder dat je weet... wat er nou eigenlijk gebeurd is. Er kan van alles gebeurd zijn. En dat is ook hetgene wat het... verschrikkelijkste is in die momenten. Je fantaseert van alles. In je hoofd gebeurt van alles. Dus je denkt ook overal aan. En uh, toen ben ik ze dus opgegeven als vermist. En even één vraag tussendoor. <coughs> in je hoofd gebeurt van alles. Ja. Ja. En... Kun je ook voelen wat er in je hart gebeurt? Of is dat leeg? Dat is leeg. Je hebt een heel loom, leeg gevoel. En ik kan me nu dus ook heel goed voorstellen... wat mensen voelen als ze kind kwijt zijn. Bijvoorbeeld. Of als je van iemand anders niet weet waar die is. Dat gevoel, als ik dat hoor al, nu nog steeds. Als ik dat hoor, mensen hebben het daarover, dan komt dat gevoel. Herken ik weer, voel je weer in je lijf. Van, ja, zo voelde het. En uh, toen ben ik... Dus weer terug naar huis ging, heb ik de fiets genomen. En toen ben ik op de fiets gegaan. En dan heb je een heel ander beeld van de omgeving. Dus toen kwam ik op de Dijk en toen zag ik ze daar in de sloot liggen. Dus toen ben ik in die sloot gesprongen. En ja, dan houdt alles op. Op dat moment slaat alles door en, en ben je er niet meer. Wat er toen allemaal ook precies gebeurd is... Uh, ja, dat is me niet helemaal meer duidelijk. Ik, ik weet dat ik op een gegeven moment op het politiebureau zat in, uh, in Oostenrijk. Ze hebben toen mijn kinderen hebben ze toen gebeld. en die zijn toen daar naartoe gekomen. die hebben me meegenomen naar huis. Ja, en dan, dan gaat alles langs je heen. Alleen de momenten dat, dat, dat er informatie komt over Miek. die staan heel duidelijk en heel helder. staan die in je geest. Maar wat er allemaal omheen gebeurt, ja, dat is allemaal heel vaag en. en, en weg, zeg maar. En, en het fysieke contact met haar. Je springt in zo'n sloot ja, en je pakt haar vast. Ja, je ze eruit te halen. En dat, dat gaat niet meer. En uh, toen heb ik aandacht staan trekken. Met mijn armen staan zwaaien. En toen zijn er mensen gestopt. En ja, die hebben mij weer uit de sloot gehaald. En dan zit je ineens op het politiebureau. Met een uh, kop koffie. Dus er zijn... Uh, ja, dan, dan vallen gewoon... Ja, je kunt het niet omschrijven eigenlijk. Ik weet nog wel dat ik, eh, toen ik haar zag, als het ware opgelucht was. Want ik wist waar ze was op dat moment. Want heb ik drie uur, heb ik niet geweten waar ze was. Want ik, het schijnt om kwart voor twaalf, twaalf uur schijnt dat ik ze gevonden heb. En, en in die tussentijd weet je dus niet wat er aan de hand is. En ja, dan gebeurt er dus van alles in je hoofd. En dan zie je ze daar liggen. En ja, dan valt er toch iets van je, van je af omdat je weet, van, ik heb ze in ieder geval gevonden. En wat, er, wat je al vermoedde, dat, dat was bewaarheid. En dan voelde je al, dat telefoontje om negen om uur... voelde je al dat het zoiets zou zijn. Dus verbijsterd dan om kwart voor twaalf, wanneer je er uiteindelijk vindt... ben je dus niet omdat ergens in je hart al dat gevoel geland ja, is... Ja. ik ben ja. haar kwijt. Ja. ja. En dat is heel bizar. En wat is er uiteindelijk gebeurd? Dat heeft men kunnen achterhalen. Men heeft sporenonderzoek gedaan. Men heeft ja. een passantenonderzoek gedaan. Ja, daarna is, dus, is er van alles gebeurd. Ja, dat is nu nog steeds voor mij onbegrijpelijk. Waar het op neerkomt is dat er dus iemand is geweest. Die heeft Mieke aangereden. Een bestelauto. Heeft die, uh, met de spiegel heeft hij aangeraakt. In de sloot geslingerd is gewoon doorgereden. is uh, 250, 300 meter verderop even gestopt... om de schade aan zijn auto op te nemen. En is weer naar huis gereden. Die man is de andere ochtend is die opgepakt door een oplettende agent. En uh, is verhoord. En is om 11 uur, dat was om 9 uur, is om 11 uur weer losgelaten. En heeft verder geen verantwoording meer afgegelegen. Hij heeft een verhaal verteld van ik dacht dat ik een vogel aangereden was, had... Ik vind het een onzinverhaal. En dan ben ik natuurlijk wel beïnvloed. Maar ik weet niet wat voor vogel je nodig hebt. om een complete spiegel van een vrachtauto af te slaan. En ik denk dan ook dat die vogel echt op je auto zit. Dat die niet meer. Ja, die, die is erop gespreid. Dat, uh, je ziet dan wat restanten van de vogel. Ja, minstens. En een, uh, een, een dame van 1,65 meter. Ja. die van de weg afrijdt, dat is een heel ander verhaal. Dat lijkt, lijkt mij wel. En, de, maar. Uh, de, Eerder in dit gesprek gaf je al aan dat je heel erg binnenin de dingen houdt... binnenin geniet jij, binnenin mm -hmm, verwerk je ja. een eventueel verlies bij een wedstrijd... of iets wat tegenvalt. Maar bij zo'n verhaal, dan implodeer je dan ook? Of, of, of... Ja, ook wel, maar ook wel naar buiten toen in die tijd. Ja. Maar... Heb je niet die man opgezocht en gezegd... "Joh, luister, nee, houd toch nee. op met je gezeik over een vogel? Nee. Nee, Neem je ik verantwoording. Heb, ik, ik, wilde, ik heb hem ook niet willen zien. Hij heeft niks van zich laten horen naar ons toe. De broers van Mieke die hebben nog uh, contact met hem gehad in juni. Vertel niet ook overigens, maar dat hij zeiden En weer een ander verhaal dat in de, dan in het politierapport. Maar ik, ik, ik had zoiets van, ja, ik wil die man niet zien. Want ik raak zijn beeld niet meer kwijt. Ik heb ook foto's van die auto niet gezien. En daar heeft de advocaat heeft... Uh, slim gedaan, denk ik. Door van tevoren te zeggen... Van, ja ik heb foto's, je mag ze zien... maar ik zou het niet doen. Want elke keer als ik nu zo'n auto zou zien... zou ik weer teruggaan naar die tijd natuurlijk. En, en... Maar los van, van die visuele herinneringen... Mm -hmm. die je zelf dus inderdaad bespaard ja. hebt... door niet naar die foto's te kijken... zul je toch blijvend... Met, met, met dat verlies zitten. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat je het überhaupt kunt verwerken... met of zonder visuele nee. herinneringen. Nee, oké, okay, dat is ook zo. Maar dan is met visuele herinneringen is nog moeilijker, denk ik, dan zonder. Want nu kan ik daar van alles nog bij fantaseren. En, en ook van die man kan ik van alles maken in mijn hoofd. <coughs> maar heb je hem gezien, ja, dan, ja, dat blijft onmiskenbaar. En het is natuurlijk een stukje een stukje begeleid ik daarna... wat er allemaal gebeurt. Wat, wat nu nog steeds... ja, nog steeds vreed bijna, zou ik zeggen. Wat nog steeds moeilijk is om te verteren... dat in Nederland iemand aan kan rijden... niet hoeft te gaan kijken wat hij gedaan heeft... en daar gewoon mee wegkomt. Hoeft hij... ja, daar is geen verantwoording voor af te leggen. En dat is eigenlijk de situatie die er gebeurd is. Ik heb... Via via. Kijk, als je trainer bent, ken je veel mensen. En veel mensen kennen veel mensen. En daar kent altijd iemand wel die op het politiebureau werkte. En via die weg heb ik dus op een gegeven moment vernomen... dat er de stemming op het politiebureau was. In het onderzoeksteam ook een beetje. Van ja, je gaat daar smorgens om half zeven niet lopen. Dan vraag je er een beetje om. En als je dan later terugkijkt naar het... Hetgene wat er allemaal verteld is tegen ons in die periode vlak na het ongeval. En als je het politierapport leest, dan is dat ook een beetje de teneur van het politierapport. En van het hele gebeuren. Ze hebben niet echt het best gedaan om te kijken wat er gebeurd is. Ze hebben eigenlijk alleen maar een beetje geprobeerd... de stelling naar buiten te brengen van ja, je gaat daar smorgens niet lopen. Het eerste bericht wat naar buiten kwam, dat Mieke aangereden was op een donkere bochtige weg... Terwijl het een rechte weg is van meer dan 6 meter breed. En daar staat niks langs de weg, geen bomen, er staat helemaal niks. Kijk, ja, waarom moet daar de Kreet een donkere, bochtige weg bij? Er is verteld: we hebben die man aangehouden tijdens het passantenonderzoek. Je hebt een, uh, een, een agent krijg je toegewezen die de gestand die. van zaken doorgeeft tijdens zo'n onderzoek. En die jou dus inderdaad hij op, de op de hoogte brengt. Die persoon. vertelt, we hebben een passantonderzoek gehouden... daar hebben we deze man aangehouden. En dan vinden wij positief was zijn verhaal. Want als je zoiets gedaan hebt... en je gaat dan smorgens op dezelfde tijd daar weer langs... dan ben je je geen kwaad bewust. Nou, daar kun je over discussiëren. Ik ben het daar niet helemaal mee eens... maar ik kan me wel iets indenken bij die mening... En dan lees je drie maanden later het politierapport. Wat blijkt? Deze man is daar nooit meer geweest. Die is daar ook niet opgepakt. Die is in, uh, in, in boekstel opgepakt op een heel ander tijdstip. Dus zijn routine die hij had om daar iedere morgen... Want er was zijn routine. Had hij wel degelijk onderbroken. Had hij wel degelijk onderbroken. Ja. En hij was wel degelijk op een andere plek opgepakt. Denk ik ja, waarom? Vraag ik dan. En zo zijn er heel veel dingen die... De verklaring van de getuigen en de verklaring van de verdachte. Die kloppen niet met elkaar. En dan vraag ik aan de officier van justitie: van ja, hoe zit dat dan? En dan zegt hij van ja, je weet wel hoe dat gaat met die Als je dit allemaal bij elkaar veegt en, en, mm -hmm. en, en je ziet voor je dat, je dat je je nog door die berg heen moet worstelen, komt het dan. Met jou, ik bedoel, het gaat wel goed met je... want je ziet die fris en ja. fruitig tegenover mij... maar <laughs> komt het dan nog wel goed met Gerard Notenboom? Jawel, <coughs> dit, dit blijft een zwakke plek. <coughs> Vooral omdat het niet afgesloten is. Wat zou voor jou een afsluiting zijn? Voor de rechter, op zijn minst. Gewoon voor de rechter voor in ieder geval rechter. daar? Of die oh. straf krijgt, of niet, vind ik niet zo belangrijk. Maar ik wil weten wat er gebeurd is. En als je nu het politierapport pakt en je pakt wat er verteld is... En je pakt zoals ik denk dat het gebeurd is. Want ik heb daar wel een visie over. Want ik heb daar samen met Mieke tientallen keren gelopen. Want ook heel vaak liep ik mee. Dus dan liepen we daar samen. Die drie dingen. Dus het politierapport. Het, vertel het vertelsel van de politie. En mijn eigen ervaringen. Die, die kloppen niet met elkaar. Ik wil weten wat er gebeurd is. En ja, de, het, het feit dat dat het niet serieus genomen is. Ik heb het gevoel dat het niet serieus genomen is. De stelling van je gaat daar niet lopen s morgens, dan vraag je om problemen, dat blijft open. Dat is ook een, van een absurditeit, ja. dat, uh, dat wil je ja. gewoon bijna niet geloven... dat het nee. mogelijk is dat men ja. van die stelling uitgaat. Ja. Maar dat is, ja. En als je alles langs gaat, is het gewoon zo. En voor mijzelf, je verandert door zo'n gebeurtenis. En je emoties die vlakken af. Je bent minder hoog, minder enthousiast. Het is allemaal een beetje minder. Maar je diepe dalen zijn dus ook weer minder. En daar gaat het je om. Je wil Die pijn die je toen beleefd hebt, die wil je niet meer meemaken. Dus je schermt je daarvoor af. En verder komt het wel goed. De twee broers van, van Mieke... Dit gebeurde op 28 januari 2003. Ja. Dat zij werd aangereden ja. en dat dus niet overleefde. Die twee broers hebben blijkbaar wel contact gezocht... Ja. met de persoon die dat veroorzaakt heeft... Um, kun jij je voorstellen dat je dat in de toekomst... toch nog zou willen gaan doen? Of zeg je... Nee, nee de afsluiting is ja. dat, er, dat hij voor de rechter komt... Ja. en dat je weet wat er gebeurd is... maar voor de rest moet dat ver bij mij vandaan blijven. Ja, ja. Ik, ik denk dat dat voor mij het beste is. En hoe heb jij jezelf nadat dit allemaal gebeurd is, opgeraapt om hier toch op deze manier te kunnen zitten. En dan bedoel ik met op deze manier. Wat ik net al zei, uh, fris, fruitig <laughs> en, en uh, ja, wel degelijk uh, stevig in het leven staand. Ja, daar heb, je, daar heb je hulp voor nodig. Daar heb je vrienden voor nodig. Daar heb je uh, <coughs> kinderen voor nodig. Kinderen hebben daar een grote rol in gespeeld. En ja zo takel je jezelf op een gegeven moment toch weer naar boven. En, maar dat heeft in eerste instantie zeker een bijna een jaar geduurd... voordat ik uh, ja, mezelf er overeind had. Dat ik weer zin had om dingen te gaan doen. En dan gaat het allemaal weer gaandeweg. Kleine stapjes ga je toch weer naar boven. En knok je je toch weer naar een plekje waar je denkt van... ja, hier zit ik goed. Dit wil ik weer hebben. En iedere keer als je dan terugkijkt... want je denkt iedere keer van nou, ik ben er weer... En dan ben je weer een stuk verder en dan kijk je om en denk, nee, toen was ik het toch nog niet. Dus je bent nog steeds aan het ontwikkelen en je gaat nog steeds omhoog. En ik denk wel dat ik nu weer op een niveau ben... dat ik denk van, ma, ik heb er weer zin in. Ik heb ook weer zin in nieuwe dingen, bijvoorbeeld. Heel raar op mijn leeftijd uiteindelijk. Maar oh, is hoezo is dat zo. raar om zin te hebben in nieuwe dingen... wanneer nou, je bijna 64 <laughs> bent? Dat vind ik niet raar. Je hoort, je hoort discussies van mensen die jammer oprassen met de 67... moeten gaan stoppen. Terwijl ik nog zin heb om nieuwe dingen te gaan doen. En, en je, dat ligt misschien ook aan het feit dat je, je bent een aantal jaren verloren bent door het hele gebeuren. Dus je hebt, je wat hebt in dus een tijdje stilgestaan. Dus je hebt het gevoel: ik wil nog dingen inhalen. Want ik wilde, wij wilden nog zoveel samen. En er zijn dus een aantal dingen bij. Die wil ik nu ook nog maar alleen. Dan is zij er niet bij. Maar ik wil het wel gaan doen. Ik heb ook haar marathon gelopen in Tahiti. Een jaar later. Omdat ik vond: ik moet dat gaan doen voor haar. En zo zijn er heel veel dingen geweest. Ik zeg... Dat wilden we samen doen. Ze is er niet meer. Dan moet ik het alleen gaan proberen. Dan moet ik het alleen gaan doen. En ja, daar groei je toch weer langzaam naartoe. Is, is de sport ook een ontzettend goed houvast in, in dit, laten we zeggen, bijna revalidatieproces? Ja, zeker. Op welke manier? Inderdaad, nee. haar markt lopen, dat snap ik heel goed. Jawel, maar in de sport leer je ook om, om doelen te stellen, om een plan te maken. Je, je maakt een plan als je. Als je als sporter ergens vertraint of ergens naartoe gaat... maak je een plan, je stelt doelen... en je doet alles om die doelen te bereiken. En dat doe je in het dagelijks leven in principe ook. Althans, dat hoor je te doen. En dat is dan een soort structuur die ja. je nodig ja. hebt... en, en, en ja. kunt gebruiken om jezelf ja. op die rit te ja. krijgen? Als je die structuur houdt... Ik leg het ook altijd aan mensen uit die bij mij trainen... proberen een structuur te krijgen. Want die structuur, daar kun je aan vasthouden om jouw doel te stellen en om jouw doel ook te bereiken. Je kunt geen doel bereiken zonder daar een structuur omheen te bouwen. Je kunt geen huis bouwen zonder daar een stijger om te zetten. Je zult altijd iets hebben waar je op terug kunt vallen. En van waaruit je dan weer je volgende stap kunt zetten. In hoeverre, en dat is dan even een, een, een hele uh, economische vraag, is een personal coach, want dat ben jij natuurlijk ook mm -hmm. naast marathonloper en ja. je gaat dus ja. nu weer allerlei nieuwe dingen op je bijna 64 te beginnen. <lacht> in hoeverre is een personal coach voor mensen betaalbaar? Want ik zou dat best wel willen. Ik zit als een dweil in mijn lichaam uh, de laatste anderhalf jaar. <lacht> nou. En ik denk, nou, ik vind het langzamerhand wel nodig om iets te gaan doen. Maar ik kom daar maar niet doorheen door alleen maar dat gevoel te hebben, ik moet iets doen. In plaats van echt omzetten in praktijk. Ja, maar Personal coach, kan ik dat betalen? Ja, dat kun je betalen. En, en het, is, het is vaak prioriteiten stellen ook. Kijk, als je, als je dan... En dat klinkt natuurlijk heel flauw, maar het is wel zo. Als je gaat kijken hoeveel geld je spendeert aan je uiterlijk. Aan je kleding. <laughs> aan je voeding. Maar niet aan je lichaam. Want, heb ik ook in het begin gezegd... Sport is essentieel voor ons. Is noodzakelijk. Je wordt daar gewoon gezond van. Ja, bewegen is gewoon absoluut noodzakelijk. Om noodzaak. te overleven en ja. om op een goede manier fysiek ouder te worden. Ja. Dus dan is het een kwestie van prioriteit stellen. En hoeveel heb je daarvoor over? Dus het, het is keuzes maken. Maar wat is... moet ik me dan voorstellen bij de kosten die verbonden zijn? Cel, ik wil over een half jaar de vijf kilometer kunnen lopen. Ik, ik val nu om bij de eerste hecht die ik tegenkom. Ja. Uh, ik wil dan drie keer in de week gaan trainen met de personal coach. Wat ben ik dan kwijt? Ja, dat varieert heel erg natuurlijk. Ik meld me bij jou en ik doe zelf de reiskosten naar Oosterwijk. Wat ben ik dan kwijt? Als je een uur wil trainen, ja, dan moet je ergens denken aan tussen de 15 en honderd euro. Oh, dat vind ik nog wel meevallen. Ja, dan heb je een klant. <laughs> nee, jij hebt dan misschien oh, ja. een klant. Dat <laughs> was ik. <laughs> ja. Maar er zijn, ja, het is heel sterk afhankelijk. Nee, maar Snap je de vraag? Want ja, ja, ja. ik vind het namelijk een, een, een heel mooie en bevlogen manier... Van, van daarover spreken, zoals jij dat doet. Alleen, ik denk, kunnen mensen zich dat veroorloven? Om dan inderdaad door die eerste uh, disciplinebarrière ja. uh, uh, ja. heen te breken. Maar <coughs> is, Kijk, je kunt ook een personal coach hebben... Je ziet het heel vaak gebeuren. Dan die, die gaan meelopen. En dat kan. Je kunt een coach hebben die meeloopt. Ik loop ook vaak mee. Maar je kunt het ook op een andere manier doen. Je kunt zeggen. Ik ga één keer in de week met, met de coach trainen. En de andere keer geeft die opdrachten om, om uit te voeren. Je kunt volledig via internet bijvoorbeeld. Kun je elkaar benaderen. Dus je kunt altijd zoeken naar manieren. Waarop ik iemand kan stimuleren. Om zijn sport te gaan doen. Maar dat het noodzakelijk blijft. Dat staat als een, een paal boven water. Ja. Ja. Wat zou... Jouw levenspartner, of was je getrouwd met Mieke Puken? Nee, nee, nee. Ah. Wat zou jouw levenspartner ervan gevonden hebben... dat je hier op Radio 1 Benachtvlucht... een heel uur over jouw beroepsuitoefening <laughs> hebt mogen praten? Ik denk dat ze heel trots zou zijn geweest. Ja, ja. ja. ja dat denk okay. ik Ja. Dan heb ik hier een doosje vol geluk. En dat gun ik je van, uh, van harte. Het is uit uh, handgeschept papier. En in dat doosje zaten voorheen ruim 200 rolletjes papier zijn er inmiddels veel minder geworden, want we hebben hier elke zaterdag een gast... die dan op goed geluk één rolletje papier eruit haalt. En op dat rolletje staat een spreuk. En die spreuk gaat jouw geluk vormen voor het komend weekend. We houden het even rustig. In de tussentijd ga ik even afkondigen, want eh, nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 9 april. En ik was in dit laatste uur in gesprek met marathonloper... en personal coach Gerard Notenboom... in de tweede aflevering van Nachtvluchten Sportivo... Volgende week zit hier voormalig topwielrenster Monique Knol. Vragen en opmerkingen die u aan ons heeft... die kunt u mede naar nachtvluchtenapenstaartje omroepmax.nl... of u kijkt op onze site nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook allerlei contactmogelijkheden. En daar vindt u ook de links van onze verschillende gasten. En daar kunt u ook de verschillende uren opnieuw beluisteren. De techniek hier was in handen van Bart Schultz. Sa, eh, redactie en regie Barbara Elbert. Eh, straks kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten, de man met het houten hoofd. Hij presenteert het NOS Radio 1-journaal. Eh, de samenstelling en presentatie hier was in handen van Nora Romanesco. En het laatste woord is inderdaad aan Gerard Notenboom met zijn geluk. Dat past wel bij mij. Geluk betekent geen vrees hebben voor vooruitgang. Het zal je doen groeien. Voilà. Ja. Je hebt net gezegd dat je nog aan heel veel nieuwe dingen gaat beginnen. Ja. Dus de spreuk is er gelijk bij. Ja. ja, het verleden neem je natuurlijk in je hart en in je ziel mee. Ja, dat blijft een deel van je leven. En uh, <kliek> daar moeten we maar aan winnen. Ja, maar je hebt een groot hart. Ja, denk ik. <laughs> dus daar kan veel liefde en veel ja. leed in. Ja. ja. Oké, okay. dankjewel, Gerard Notenboom. Graag gedaan. Dit is Radio 1.